10 uur. Jobbe met het NOS Journal. In Maastricht wordt vandaag Roze Zaterdag gevierd, het jaarlijkse evenement voor tolerantie en emancipatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Op het programma staat onder meer een ecumenische kerkdienst en een parade door de stad. Verder zijn er exposities, informatiemarkten en muziekoptredens. Op het Vrijthof is voor deze gelegenheid een regenboog zebrapad aangelegd. Rose Zaterdag wordt sinds 1979 georganiseerd, telkens in een andere stad. De organisatie wil hiermee het begrip en respect vergroten voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De afgelopen jaren trok de manifestatie zo'n 10.000 bezoekers. In New York is de Amerikaanse schrijver James Salter overleden. Hij was vooral bekend van zijn roman Lichtjaren over een huwelijk dat na 20 jaar op de klippen loopt. Ook had hij op hoge leeftijd nog succes met het boek Alles wat is. Daarvan zijn in Nederland tienduizenden exemplaren verkocht. Dat laatste boek verscheen twee jaar geleden. James Salter was 90 jaar. In Mexico hebben gewapende mannen bij een opslagplaats voor bier... zeker tien mensen doodgeschoten. Het gaat vermoedelijk om een afrekening tussen criminele bendes. De aanval was op klaarlichte dag. De daders kwamen in auto's aanrijden, gingen de loods binnen... en begonnen te schieten. Zeven slachtoffers waren op slag dood, drie overleden op weg naar het ziekenhuis. De Mexicaanse politie vermoedt dat de schutters en de slachtoffers... een conflict over drugs hadden. In de opslagplaats zijn wapens en zeven kilo marihuana gevonden...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 Het weer wisselend bewolkt, hier en daar nog een bui, ook af en toe zon. Vanmiddag en vanavond is het droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ook weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 19 graden. Dit is. FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 done All begonnen om ...rustig wakker te worden. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Welkom. Het is zaterdag 20 juni. We hebben een uitgebreid programma. De techniek is in handen vandaag van een nieuwe... ...die onder strenge leiding staat. Maar de nieuwe man is Quinten Brouwer... ...en die gaat ons aanwijzingen geven en de techniek verzorgen... De redactie van het programma is in uh, en was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte. En Gerry deed ook de eindredactie van het programma. Gastvrouw is vandaag Yvonne Roosendaal. En presentatie. Gerry, je hebt een druk weekend, want je bent weer aan de beurt. Ik ben weer aan de beurt, ja, maar het ja. is leuk. Okay. Goedemorgen, <laughs> donderdag hebben. Goeien. Goedemorgen, Ger. Ja. Goed. Ja, wat hebben we op programma staan? De gebruikelijke acht onderwerpen en we beginnen zometeen met ons drie maandelijks gesprek met de burgemeester om eens bij te praten over allerlei dingen die zo spelen in de gemeente. Ja, en dan uh, eindigen we het uh, eerste uur met uh, Michiel Drommel. En uh, 26 juni is er weer een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Ja. Uh, uh, strandleven Zandvoort door oh, de jaren ja. heen. En daar Michiel Drommel heeft een klein uh, mini strandpaviljoen hij nagebouwd. Gaan we zeker en dat een is een onderdeel van het uh, van okay. de tentoonstelling. Het tweede uur beginnen we met het uh... Uitvoeringsconvenant retail en uh, horeca uh, visie, daarvoor is Pascal Spijkerman uh, hier. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, fragmentarisch weet ik wat wel ongeveer waar het over gaat, maar ik, ik heb eigenlijk niet echt het idee van, begrijp ik nou helemaal wat er nou allemaal gaat gebeuren en dat gaan we, Pascal, gaan we hoor, vragen om nou, ons nou eens helemaal in te lichten daarover. Ja, en dan daarna komen... Uh, de, de Lions Zandvoort bestaan uh, 50 jaar. En uh, zij gaan dat op een uh, bijzondere manier vieren in Zandvoort. Gerbrand, Gerbrand Ter Brugge en Gerjo Scheringa komen hierover uh, vertellen. En we besluiten de ochtend uh, met Peter Tromp... die uh, het aanstaande concert... Uh, laatste de, van het seizoen al. Laatste he? van het seizoen uh, ja. uh, komt vertellen wat daar uh, gebeurt. Ja. Maar goed, we hebben gezegd... Uh, we gaan praten over... Uh, datgene wat er zo in de gemeente speelt. Pop-up weekend, heel erg druk. Dat wordt druk, ja. Hebben hier nu ook een pop-up? Burgemeester. Goedemorgen nee, nee. luisteraars. Ja, ja, dat is wel de, ja, dat is wel de leukste variant die ik van alles heb gehoord hoor. Nou, u zit al wat langer hier, dus dat ja, is niet. Ja. Nee, hij, is, uh, hij is heel gevat hoor. Complimenten. Die houden we erin. Nou, het wel, ik zag eraan te denken: er zijn alle evenementen, dus u zult hier en daar wel uh, verschijnen. Dus een pop-up ja. van de burgemeester af en toe. Ja, ja ik, ik, ik hou hem erin. Ja, want uh, gisteren, gisteren was natuurlijk aan het einde van de middag het eerste grote pop-up uh, evenement. Ja. En dat ja. was het uh, wereldrecord Haringhappen. Nou, ja, fantastisch. Ik, ik was ergens anders in Heemskerk maar wij dachten, Jannie en ik, we dachten we rijden even terug om ja. erbij te zijn. Maar het was echt de ja. moeite waard. Ja. Niet alleen werd natuurlijk dat record verpletterend naar de analen verwezen. Met 1500 mensen. 1500? Ongelooflijk. Ja, en dat Van alleen... 1800, ja. 900. 950 of zo, geloof ja, ik. Ja, iets in die geest. Ja. Na 1500 en dat alleen ja. Ja. omdat er de haringen op waren. Hè? Nee, maar dat is, Ik zeg het <laughs> ja. er maar even bij. Zoveel enthousiaste ja. mensen, inwoners en uh, toeristen waren er. Maar het was gewoon ook een hele bijzondere ervaring om daartussen die mensen te staan. Ja. En die sfeer te proeven. Ik hoorde het uh, later ook weer. Het was zo ontspannen. Uh, mensen vonden het zo leuk om te doen. Ja. En natuurlijk loopt het dan uit. Hè, want Om 1500 okay. man door een teller te halen. En de notaris ja. goed zijn werk te laten doen. Ja. Ja. En uh, al die haring ook uit te delen. Echt complimenten voor de organisatie. In no time neergezet. Dat is ook de kracht van Zandvoort. En die inwoners die dat doen. Al die inwoners die als vrijwilliger daar werken. Nou, geen onvertogen woord, Philor. Nee. Het was zo ontspannen, zo relaxed. En dan inderdaad met 1500 uh, gewoon dat record uh, even neerzetten. Ja, Mooi hoor. Echt ja. uh, top. Leuk, even Leuk. Ja. Uh, wij gaan praten over een aantal onderwerpen waarvan u ook heeft aangegeven dat u graag daar wat over kwijt wil. Ik wil toch even uh, een actualiteit, uh, maar heel kort commentaar. Mm -hmm. Vroeger was het zo dat burgemeester en uh, politiechef uh, maakten een prioriteitenlijst van dingen die het komende jaar veel aandacht uh, verdienen. Dat is afgeschaft op een gegeven moment en het komt weer terug nu. Prettig? Vindt u dat prettig dat u daar meer vingers in de pap kunt hebben? Uh, het is altijd prettig om op het juiste bord een vinger in de pap te kunnen ja. hebben. Als, als je daarin kunt bewegen en sturen. Hè? Want dat is de kerntaak van een bestuurder. Uh, dat, is niet, dat is niet alleen mens eigen, maar ook bestuurseigen. Uh, en wat vooral van belang is, dat je die prioriteiten in uh, de huidige tijdsgewicht vaststelt met alle organen die erom gaan. En dat zijn college en raad. Hm. En die doen dat natuurlijk omdat ik portefeuille ben, op eerste instigatie van mij. Ja. Maar uh, het is zowel de politie als als het Openbaar Ministerie, als de burgemeester veel aan gelegen... dat die twee andere organen ook goed meedenken en meekijken. Want wij zien niet alles. En dus daar ook elk jaar weer die discussie hebben... stellen wij de juiste prioriteiten. Kunnen we inderdaad wat in beweging brengen of niet? Oké. Okay. Mijn het beleving is wel overigens... Ja, mijn beleving is overigens dat we dat al heel lang doen. Maar het hangt ook af van hoe goed je contacten zijn, zeg ja, ik altijd ja, maar. Ja, ja, ja, ja dat is waar. En je hoeft dat ook niet altijd hardop te doen. Je kan dat soms ja. ook achter de schermen regelen. Ja. Maar is het zeker dat, dat de, de, de taak weer terugkomt naar de burgemeester? Volgens mij is dat een andere discussie. Ja. Uh, die op dit moment landelijk wat wordt gevoerd. Ja. Omdat de nationale ja. politie die die schuurt wat. Ja. Ik heb vorig jaar al gezegd dat ik daar in Zandvoort geen last van ondervind. Omdat ik merk dat ons team, we hebben een robuust basisteam, uh, gewoon een tandje bijzet. Okay. Ja. En uh, dus ook die prioriteiten hebben wij vorig jaar ook inderdaad vastgesteld. En natuurlijk mag er dan nog iets bij komen, dat is prima. Uh, maar we moeten ook niet uh, overdreven verwachtingen daarvan hebben. Nee. Okay. Ja. Goed, dat was dan even bedankt. kort uw reactie ja. eh, daarop. Uh, Gerry wij hadden wat... Uh, onderwerpen die uh, ja, de burgemeester ja, graag wilde bespreken. Ja, de De, de, de, hoe heet het, uh, de buren, de, het overlast, hè, overlast uh, in het centrum. Dat is ja. uh, vorig jaar is daar een bijeenkomst geweest en uh, uh, daar is schijnt nu iemand aangesteld te zijn, een projectleider. Ja. En hoe staat het ermee? Is die aangesteld? En hoe? Ja. Wat wij uh, gisteren, nee, dat is vandaag zaterdag. Ik ben een beetje de tijd kwijt door de drukke weken. <laughs> Um, donderdagavond hebben wij een, een vervolgbijeenkomst erover gehouden. Daar hebben we de mensen ook bijgesproken? We hebben inderdaad een projectleider voor twee jaar aangesteld. Uh, en dat is voor vijf maanden. En daar zit eigenlijk het seizoen in, de voorbereiding en de, de afloop. Om ook te evalueren. En dat doen we voor twee jaar om daar extra. Kennis en kunde neer te zetten, want de kunst is met die overlast in het centrum dat we eigenlijk terug willen naar de basis. Dat hebben we ook toegelicht. We willen naar een soort gezamenlijk bejegeningsprofiel en dat zegt eigenlijk dat iedere toezichthouder inclusief. De horeca, want dat kan niet zonder een actieve inbreng van onze horeca-ondernemers. Uh, dat we op dezelfde wijze gaan optreden. dat mensen die gedrag vertonen wat niet gewenst is. Mm -hmm. dat die worden aangesproken en zo nodig ook wordt ingegrepen. En dat begint dus al in de horeca-onderneming en op de terrassen. en zet zich ook door op de straat. Want u zult zich realiseren, als maar op één terras dat gebeurt. dan verspreidt het zich naar de ja. andere terrassen. Ja. En als we het alleen op de straat doen en de terrassen gaan niet in datzelfde beleid mee... dan werkt het ook niet. En een terras, dat is de verantwoordelijkheid van een horecaondernemer. De openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van politie en gemeente. Maar daarin moet je dus samenwerken. Nou, daar gaan we kijken of we daar een slag in kunnen slaan. En heel simpel gezegd komt dat erop neer. Vanaf 12 uur, tenzij er evenementen zijn... betekent dat dat de nachtrust meer gerespecteerd gaat worden. En dat betekent ook dat er dus dit niet... Gebeurt meer ja. in de nacht? Ja, ja, ja, ja. Natuurlijk uitzonderingsgewijs technische wel. Ja, ik schrik hem. <lacht> nee, er zit een goede technici aan de tafel. En de luisteraars thuis weten nu ook dat ik af en toe uh, kan ja, schreeuwen. Ja, toch wel. Ja. Maar het, het, het, ik, ik, ik geef dit voorbeeld altijd ja, maar. Ja. Want u moet zich realiseren als dat drie uur s'nachts gebeurt en u ja, ligt daar te slapen. Daar ja, schrik je ja. gewoon van. Ja, nou. ja. En natuurlijk gebeurt dat wel eens, maar het moet niet structureel zijn. En dat wildplassen, al dat soort irritant gedrag. Nou, dat gaan we kijken. Hoe we dat kunnen gaan beïnvloeden. En dat is echt een meer maandelijks, misschien wel meerjarig traject. Want we hebben daar nu te veel last van. Nou, en ik denk dat we de basis nu goed aan het neerzetten zijn om van daaruit te gaan bouwen. Ja, maar is dat seizoensgebonden? Is het nu meer dan in de winter? Um, eigenlijk is die bejegening en die houding is niet seizoensgebonden. Nee. Je ziet hem in het seizoen wat nadrukkelijker terugkomen. Ja. Je moet door het hele jaar heen volgens diezelfde uh, werkwijze gaan werken. En in het seizoen zul je zien, omdat het hier natuurlijk wat drukker is... dat je dan uh, iets meer uh, werk eraan hebt. Ja. Um, maar uiteindelijk moet dat hetzelfde zijn. Dat is net als met het pop-up weekend. Ja. Dat is geen vrijbrief om hier maar relletjes te trappen. Nee. nee. Wat we daar hebben gedaan, en, en daar voer ik dezelfde discussie... we zeggen daar, joh... Pak je verantwoordelijkheid als ondernemer-aanvrager, maar ook als bezoeker. Je hebt geen vergunning van ons nodig, maar we pakken je wel aan als je buiten dat gewoon eh, fatsoensnormen gaat acteren. Dat weten ze dus ook. Ja, ja. ja. ja. en mensen weten ook eh, als zij een evenement neerzetten en ze doen dat onverantwoord. Ja, dan dat denken wij de volgende he? keer echt wel na: gaan we daar? Uh, ja. Want dat kunnen we. Ja, En met dit pop-up weekend zijn er natuurlijk ontzettend veel evenementen hè, in het dorp. Ja. Heel heel erg veel. Uh, uh, komt er dan extra uh, politie uh, bij of is er extra uh, aandacht daarvoor? Of... Er is wel extra aandacht, want dit vraagt heel veel van hulpdiensten. Hulpdiensten ja. zijn door ja. ons getraind om alles in vergunningen vast te leggen. En wat wij nu vragen als gemeente, ook onze mensen, moeten echt een slag maken. Wij zeggen, nee dat hoeft niet. Maar we willen wel dat je even meekijkt en in de voorbereiding meedenkt... om daar waar er vragen zijn over veilig en verantwoord acteren... daar adviezen te geven. Maar die verantwoordelijkheid rust bij de aanvrager ja, klopt, ja. en de organisator. En niet bij de gemeente, niet bij de politie, wij nee. zijn adviseurs. En ik, ik, ik ben er echt heel trots op dat al die hulpdiensten... uiteindelijk hebben gezegd, ja, we gaan ervoor. Ondanks dat er geen papieren plan aan te grondslag ligt en dergelijke. Dus dat is voor hen ook heel, heel spannend... Ja. En ik denk ook dat dat met dezelfde capaciteit kan. Ja. Ja. Dus twee, dat is ook een try-out. Ja, twee weken dat. geleden ja, hadden ja. we hier uh, twee van de prijswinnaars van ja. het pop-up weekend. Ja. Ja. En het was me duidelijk dat uh, zij... <coughs> hun verantwoordelijkheid ook nemen. Ja. En zorgen voor EHBO, zorgen voor vluchtwegen. Ja, ja, ja. Nou ja, alle dingen die nodig zijn voor de veiligheid. Dat ze zelf al die verantwoordelijkheid nemen. Precies, ik, ik heb met een aantal mensen ook gesproken. En ik was ook prettig verrast om, gewoon, ik hoefde het er niet naar te vragen. Maar het bleek uit alles dat zij het ook voelen. Dat zij verantwoordelijk zijn. Zij, zij hebben ook de zorg die ervaren zij. Nou, dat is ook terecht. Want als je daarheen kunt, ja. naar, naar dat type van evenementen... met betrokken ondernemers en organisatoren... Dan hoef je ook veel minder te regelen. En natuurlijk kan er altijd iets fout gaan. Nee. Hè? Laten we daar ons altijd bewust van zijn. Je kunt niet in een risicoloze nee. samenleving werken en leven nee. sterker nog. Nee. Ik zeg daarbij, ik wil dat ook niet. Volgens nee. mij wordt het dan saai. Dat ja. hoort niet bij mensen. Nee, dat is... En dat weten we in dit dorp als geen ander. Ja. Maar het is leuk dat iedereen ja. he, zo enthousiast is. En ja. door dat enthousiasme is er ook he, de, het, het wijgevoel en de Ja, die leeft. Ja. Ja. En die, die, die, die veert door het dorp, om het zo maar eens in ja. bewegingen te zeggen. En dat is heel ja. prettig. Goed, uh, ik zie dat u een lijstje hebt. Uh, we gaan even kort muziekje draaien en dan gaan we daarmee verder. Goed, oké. Okay.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 A Little boy with the runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto And his hunger burns So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight and the ghetto Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun Steals a car Tries to run But he don't get far As his mama cries As the crowd gathers round An angry young man face down In the street with a gun His hand in the ghetto And as her young man dies, On a cold and gray Chicago morning, another little baby shivers in the ghetto. And his mama cries. Ja, ghetto's hebben we in Zandvoort niet. gelukkig niet. Maar of is het. Nou, wel een heerlijke, heerlijke muziek, heerlijke. dames en heren. <laughs> ja, we gaan wedden met de burgemeester. En de burgemeester wilde graag nog iets kwijt over de hele procedure rondom het groothuis op de Brede Rodestraat. Ja, wat, we daar, wat je daar eigenlijk, als je het heel simpel maakt, ziet, is dat daar uitvoering en theorie al een groot aantal jaren met elkaar in conflict zijn. Uh, de theorie in onze planvorming zegt dat daar een hotelpension uh, mag zijn. En de uitvoering laat nu zien dat je een, een kamerverhuurbedrijf hebt met uh, vooral oost europese mensen. En die hebben een andere cultuur en dat wringt zich daar te plekken. En wat we nu recent hebben gedaan als, uh, moet ik even denken, het is volgens mij het bestuursorgaan burgemeester, die is bevoegd uh, orgaan in dit geval. Uh, maar dat maakt op zich niet uit. We hebben uh, aan de aanvragen voor de vergunning, want we hadden vorig jaar een vergunning voor een jaar verleend als uh, stok achter de deur. We hebben nu gezegd, wij zijn voornemens die aanvraag af te wijzen. Dus een nieuwe BV die heeft die aanvraag uh, bij ons ingediend. En dat moet je altijd doen volgens de regels van onze Algemene Wet Bestuursrecht als voorgenomen besluit. Dat is een stappenplan, dat kent ook een aantal fasen. En het is belangrijk om die fase allemaal te doorlopen. Dat kost tijd, dat, dat snap ik. En dat is ook knap vervelend soms voor omwonenden. Maar dat is wel in het belang van iedereen die erbij betrokken is, inclusief de aanvrager. En doe je dat niet goed, dat betekent dat je op die punten dan al een tik op je neus krijgt. En gewoon terug naar af moet. En dat is uiteindelijk nog ja, vervelender. Ja. Dus wij hebben gezegd, wij zijn voornemens die vergunning te weigeren. We vinden dat de situatie daar niet gewenst is. Daar is deze week een hoorzitting met de aanvrager op geweest. Dat is ook een stap die je moet doorzetten. En ik verwacht binnen anderhalf twee weken een definitief besluit van onze kant. En dat besluit is voor bezwaren en beroep vatbaar. Ook dat hoort bij dat procedureplan. En dat betekent dat als de aanvrager het er niet mee eens is, dat hij naar onze bezwarencommissie kan gaan. Um, voor de hoofdzaak. Maar los daarvan hebben wij gezegd... we willen ook dat je de exploitatie dan staakt... omdat je ja, geen vergunning ja, ja. hebt. En dat is dan een uh, spoedzaak. En daarvoor verwacht ik dat ze dan naar de rechtbank gaan... en vragen om dat besluit te schorsen. Doen ze dat niet, dan gaat er een traject met dwangsommen lopen. Dus je hebt twee zaken. Je hebt eigenlijk de hoofdzaak... waarin we de principiële vraag uitknokken. En tussendoor is de kernvraag... mag je nog exploiteren als zo'n vergunning er niet is? En in beide zaken denk ik... Uh, uh, dat we uh, zowel naar de bezwarencommissie gaan. Bedoel, enerzijds uh, nemen wij een negatief besluit, en willen de aanvragen dat niet. Nemen we een ander besluit, dan willen de omwonenden dat niet. Nee. En, ja, en, en, ja. en daartussendoor zitten de mensen die in dat pension wonen? Nog gewoon, ja. Uh, wordt daar er wonen 40, uh, 40 mensen uh, die verblijven daar. Nou, ik mag aannemen dat de aanvrager daarna omkijkt. Okay. Uh, ja. Want dat is zijn dat is primaire verantwoordelijkheid. Van, uh, van, uh, nee, van nee de, de aanvrager doet wel een beroep op humanitaire aspecten. Want hij ja. zegt, ja, als ik binnen twee weken de zaak moet sluiten, waar laat ik die mensen? Ja. Um, op dat argument, uh, daar, daar zijn we nog aan het kouwen. Want natuurlijk, uh, het gaat om mensen uiteindelijk. Ja. En die zet je niet van de ene op de op andere straat. dag uh, op straat. Aan de andere kant... Het is en blijft de primaire verantwoordelijkheid van degene die daar exploiteert. Om daar verstandig en wijs mee om te gaan. Ja. En dat balletje mag je niet op het bordje van de overheid leggen. Ja. Uh, dus dat maakt dat wij waarschijnlijk daar heel terughoudend op zullen reageren. En dat dat nooit voor ons een reden kan zijn om dan nog maanden te wachten ja. met een sluiting. Uh, want dan draaien we de wereld om. Ja. Uh, de overheid wordt al snel aangekeken. Als gij zijt verantwoordelijk en u moet het maar oplossen. Maar daar, daar zijn we niet van. Okay. Dat is ja. duidelijk. Ja, en uh, windmolens stond ook op uw lijstje. Kunt ja, u daar nog iets... Het kan bijna niemand iets... meer zijn ontgaan inmiddels. Ja. Uh, dat er een nieuw klein parkje staat. Uh, die discussie hebben wij verloren. Die kent ook iedereen. Ja. Dat is het Luchterduinenpark. Uh, ik, ik ben zelf al een beetje verrast hoe zichtbaar ze zijn. Ik weet ook niet wat het effect op langere termijn daarvan gaat zijn. Hè? Dat ze altijd een beetje speculeren. Voor mijn gevoel, en dat heb ik uh, ook in de laatste weken wel aan mensen teruggegeven... is dat, ja, dat dat strand en dat vrije uitzicht, als je dat wat dieper uh, uitgraaft... We, we staan niet voor niks als strand in de top 10 van romantische aangelegenheden. Zelfs in de top 5. En dat heeft volgens mij met die onbevangenheid die dat strand geeft... Uh, dat. Eigenlijk kun je daar in je eentje lopen. Uh, ook al loop je daar tussen mensen. En dat, en dat, dat raakt uitzicht, dat raakt de zee, de impact ja. van het water. Ja. Nou, en wat, wat dan die windmolens daarmee gaan doen, die dan nog een slag groter zijn. Ja, dat, dat is onduidelijk, maar dat gaat er wat mee doen. En dat is de zorg van ons. Niet omdat de gemeente Zandvoort nog ik tegen duurzame energie zijn. Integendeel, nee. ik daag iedereen uit. Om, het, het, als men dat vindt, dat aan te tonen. Nee, wij zeggen, juist met zo'n mega-project wat echt praat over lange termijn investeringen, zet ze dan net zo ver weg. En dat kan, dat kan echt, dat wordt in andere landen ook gedaan, dat ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. En dat is het plan IJmuiden-ver. Ja. Ja, Vandaar ook dat ik wel, zo zie je weer de creativiteit van mensen, kunnen wij als overheid gewoon niet tegenop verzet. Ja, Zo'n mooie woordspeling. Ja, ja. Geweldig. Ja. Want dat, dat geeft in essentie aan dat, dat deze mensen zeggen, jongens, wij zijn niet tegen of teugen nee. of wat dan ook. Nee. Maar iets kijk nou even wat verder. Ja. En, en, en dat is de, de, de kern van het betoog wat we hier voeren. Centrale overheid, Rijksoverheid. Neem dat nog eens mee. En uh, helaas is het zo in, in dit stelsel dat argumenten niet altijd opgaan. En dan moet je soms ook druk uitoefenen. En inwoners moeten dan ook hun stem laten horen. Vandaar dat we dat ook kenbaar maken. Want we willen niet achteraf gezegd krijgen. Jullie hadden dat beter aan ons moeten communiceren. Nee. Als mensen dan zeggen nee, we vinden het prima. Nou, is ook prima respecteren ja. wij, ja. maar je moet het wel weten... en daar even bewust een afweging over maken. Dat is hetzelfde als dat, dat ik altijd tegen mensen zeg... ja, u heeft absoluut het recht om te klagen... en om een bezwaarschrift in te dienen... maar het ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid... om eerst na te denken over de vraag... maak ik van mijn recht gebruik? Want klakkeloos gebruik maken van rechten... dat gaat niet in deze samenleving. Nee. En datzelfde geldt hiervoor... denk erover na en maak een keuze. Dat helpt iedereen. Ja. Nou ja, Sandvoort heeft zich toch behoorlijk uh, hè, uh, laten weten dat ze dus... Uh, ja, hè, de, dus het wordt nu geacht bekend te zijn. Ja. En dan is het aan mensen om kenbaar te maken aan het orgaan wat erover gaat. En dat is uiteindelijk de Tweede Kamer. Ja. Om hun mening kenbaar te ja. maken. Goed. Nog een onderwerp graag. Wat, uh... Koninklijke onderscheidingen. Ja, die hadden we ook staan, ja. Wat wij altijd proberen te doen na afloop van de uitreikingen, uh, zo vlak voor Koningsdag, is een moment kiezen waarop we opnieuw even met de samenleving willen delen. Uh, die samenleving is waar wij voor staan. Ik zeg het nou wel eens uh, heel simpel: zonder inwoners geen openbaar bestuur. En vooral zonder vrijwilligers geen samenleving, zeg ik dan maar. Want dat is het hart en het cement van uh, de mensen die hier zijn. En. Wij zijn altijd op zoek naar mensen, want dat, dat is de kracht van die vrijwilligers die een koninklijke onderscheiding krijgen, naar mensen die dat op de achtergrond doen. En die willen we juist, zonder dat ze het weten, naar de voorgrond halen. Dus mensen, ik roep u op, kijk daar eens naar. Heeft u een suggestie, bel het bestuurssecretariaat of mail aan burgemeesterapenstaartjesandvoort.nl. En u wordt gelijk geholpen, er wordt gelijk met u meegedacht van, dan moet daar en daar aan voldoen. Er wordt een soort eerste weging gemaakt, want dat is o zo belangrijk. Dat we steeds weer, elk jaar, die mensen eruit halen, die vind ik die waardering ook mogen hebben. En die zeggen dan ook vaak, het was niet nodig geweest. Maar dan weten wij zeker dat we goed zitten. Want daar... Sorry, daar gaat het uiteindelijk om. Want er worden te weinig onderscheidingen toch? Nee, mijn buikgevoel zegt dat we in Zandvoort jaarlijks tussen de vijf tot acht, ja. negen kunnen uitreiken. Uh, en dat, dat is stevig, als je dat vergelijkt met andere mm -hmm. gemeenten. Maar dat, maar dat past ook bij dit dorp. Er zit hier zoveel energie en zoveel vrijwilligerskracht. Nou, de kunst is om ze elk jaar weer naar boven te halen. En dat mag voor mij verwacht worden dat ik daar aandacht voor vraag. Dat ik ook zelf daarin meedenk. En vandaar dat ik dit podium ook even gebruik om dat opnieuw weer te delen. Want het is o zo leuk. Niet alleen om ze uit te reiken, ja. Dat is al een feestje. <laughs> ja. Dat vind ik zelf ook een feestje. Ja. Uh, maar ook o zo leuk om te zien wat, wat het met die mensen doet. Ja. Mensen ja. zijn oprecht geroerd ja. en uh, ja. verrast ja. door die, die woorden van waardering. En dat familie en vrienden er gewoon dat bij zijn. Dat is toch leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus alleen daarvoor moet je het al doen. Ja, en wat hebben we verder nog uh, staan? Uh, nou, hertenoverlast. Is dat nog actueel? Is dat actueel? Nee, niet meer. Nou. Mee? Um, uh, uh, no. <laughs> no. <laughs> Tot mijn verrassing. Uh, blijven bepaalde groepen in het dorp terugkomen. En dat hadden we niet verwacht. Oké. Okay. Nee. Oh. Uh, en dat is wel, wel, wel lastig in die zin. Ik, ik, ik ben o zo blij dat we... Twee vrijwilligers hebben die daar heel actief heel veel tijd aan besteden. Ja. En op fantastische wijze gewoon zorgen dat die herten. Ze ze weer, weer terug. Het dorp uit, ja, okay. ja. Kijk, want je hebt natuurlijk in dit soort zaken altijd. Ik noem dat maar de, de, de coaches aan de wal. En sommige mensen zeggen dat zijn de roepers. En je hebt dan ook een paar mensen die zeggen: wat kunnen we gaan doen? Nou, en deze twee mensen doen dat en daarmee voorkomen ze grotendeels... dat die veiligheidsrisico's ontstaan. Mm -hmm. Want eh, het nemen van dit soort ingrijpende maatregelen... doe je alleen maar als je met je rug tegen de muur staat... en geen andere oplossingen ziet. Ja. Nou, ja. Mijn zorg is wel... Um, hoe gaan we dat nou beïnvloeden? En uh, dat gaat waarschijnlijk pas lukken... als er echt een actief beheersplan gaat plaatsvinden. Dat ja. zal begin volgend jaar zijn. Mm -hmm. Dus wij lopen binnen het gemeentehuis wel na te denken... van... Ja, gaat in het najaar dat risico zich weer nog extra voordoen. En dan ben je gedwongen. Want dat besluit is nog steeds van kracht om dat er inderdaad dan ook te gaan uitvoeren. Ja. Hm. Maar ik hoop dat de inzet van die twee vrijwilligers, uh, dat het, het beperkt zich tot twee, voorlopig uh, hm. voldoende is. Want iets, iets anders is er gewoon niet. Nee. Dat, dat is het vervelende. En uh, ik zit er in die zin ook eenvoudig in. De veiligheid van mensen gaat boven dieren. Ja. Daar wil ik geen Absoluut. enkele discussie over hebben. Nee, dat is zo. Het is jammer dat daar ja. een risico aan zit. Want het is ja. wel een uniek iets dat herten in, in, dor, in een dorp rondlopen. Ja, Ik Absoluut. denk dat de, de, de gasten die je zien, dat zien... Tom verbaasd kijken. Dat, dat op de Veluwe moet je uren lopen ja, een met een verrekijker om wat in de bosrand uh, te ah, zien. Nou ja, je, je kunt hier ook de Amsterdamse, Amsterdamse waterleiding ja, duiden. Ja, ja. Je en, komt uh, er altijd wel een aantal tegen. Nee, nee, het, het, het, het, het discussiepunt is, er staat het woordje te voor. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is het. Ja. Ja? Ja. Oh, ja. En dan krijgen te veel mensen er te veel last van. En dan zijn de ja. veiligheidsrisico's veiligheid. te ja, groot. Is zeker, ja. Dat is het lastige daaraan. Ja. Ja. En, en dan word je geacht als openbaar bestuur iets te doen. Oké. Okay. Goed, we zijn in de laatste minuut beland van de nou, tijd die u toegemeten volgens is. Volgens mij moeten we dan racend eruit. Of niet? Als, ik heb nog een vraag. Als er nog een vraag de is, kan. Het kan nog. Ja. Ja, ja. Nou ja, We hebben nu een jaar lang, heeft u, uh, elke drie maanden bent u bij ons te gast in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Wilt u dit continueren? Of zegt u van, ah. ik heb... Uh, ja. Ik wil even rust. Vast. Ja, <laughs> ik begrijp dat ik de gebruikelijke bedenktijd van een minuut krijg, dames ja. en heren. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, daar ben ik gewend. Uh, het bevalt mij uitstekend. Uh, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd of de luisteraars ook uh, goed bevalt. een Dat kan, dat kan ja, ik u maar niet zeggen. Maar, maar, ik, maar dus ik, dat vragen. kunnen ik, wij Ik kan het wel prettig vinden. Maar als, als niemand erop zit te wachten, dan moeten we nou. vooral eens nadenken over een andere vorm. Hè. Dat bedoel ik meer. oh dat bedoelt u. Oké. Nou, dank u wel. Nou, Graag en, gedaan. U kunt uh, poppen. Oh, wow. <laughs> Ik ga mijn best doen. <laughs> Een heel uh, gezellig weekend allemaal. Ja, u Ik ook. ook. Ja? Dank, u, Dank u wel. Dank u. Goed. <laughs> Wij gaan uh, verder met wat muziek. Jim hier Time in a bottle. Zo. So, ja. ja. If I could save time in a bottle.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 treasure in there Ja. Ingeblikte tijd, museum. Dat <laughs> ja, moet ja, allemaal ja, ja, kloppen. Ja, ja, ja. En uh, bij ons zit Michiel Drommel. Welkom, Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij houdt uh, ons uh, een, een foto voor Ook een, van, bottles ja, ja. van flesjes, kogelflesjes. Ja. Dat is oud, Michiel. Dat ja, is een is heel, een heel oud systeem. Ik 30. kan er nog heen. Ja, ja. Ik, Oh, ja. Ik heb ze niet meer gezien. Maar, ja. Ja. maar dan werd een flesje met uh, een, een limonade gevuld. Ja. En de afsluiting was een, een, een knikkertje. Knikker? Ja. Ja. Ja. En vaak werden die flesjes daarna kapot gegooid. Mooi. Want dan hadden de kinderen weer een knikkertje ja. om mee te spelen. Ja. Ja. Ja. En dat, dat knikkertje werd door de koolzuurgas omhoog gedrukt. Juist, ja. Zodat ze afsloot. Ja. ja, en een rubbertje zat erin. Ja. En uh, ik had er dus al vier uh, gekocht. Ik had er nog eentje van het museum kunnen lenen. En ik uh, probeerde het en het lukte niet. En toen zag ik dat die rubbertjes helemaal uitgedroogd waren. En oh, ja. toen heeft Pieter Lip, dus Peter Versteger, die heeft uh, oh. nieuwe leertjes erin gedaan. Ja. En toen lukte het. Ja, leuk. Dus met een, uh, een bruisterbladje vitamine. Ja, ja. En een uh, spaarwater ja, ja. en uh, ja, ja. een beetje kleur. Vindingrijk. Vind uh, ja, ja. ja, zo moet je het maar doen. Hè. Ja, want je zit hier, Michiel, vanwege jou uh, de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum ja. volgende week. Mm -hmm. uh, het strandleven van Zandvoort door de jaren heen. Ja. En jij hebt een mini-strandpaviljoen nee, niet. Nee, nee helaas. Nou, nee, is nog wel mooi. Nog <laughs> mooier? Het is op waregrote oh, gemaakt. Op, uh, op waregrote? Ja, want er oh. al een, uh, de Bomschuitclub had al een keertje zo'n kleintje gemaakt, ja, zo'n mini, om ja. te laten zien van hoe het er dan uitzag. Maar ik had al van, uh, ja, van mijn twintiger en dertiger jaar het idee van, hij moet nog een keertje terugkomen, zo'n tentje. Echt op ware grootte en ook op het strand dat je kan voelen en beleven hoe het nou was. En hoe eenvoudig het allemaal was, hè. want nu staan het uh, nu zijn restaurants het, uh, en halve ja. paleis. Ja, maar toen ja. was het echt gewoon een tentje. Daar kwam ja. het woord strandtent ook vandaan. Okay. Het was een frame en uh, linnen doeken eromheen en een toonbankje. Niet. En een paar limonadeflessies en uh, een paar <laughs> ijs? petroleumstelletjes. Ja. Ijs, ijs. Ja, uh, uh, ijs was ook nog een punt. Want ik denk, ja, ik moet toch ook zo'n ijsstaaf zien te hebben in, in mijn, oh, ja, mijn tent? Oh ja, ja, ja. ja, ja. En nou ja, ik had, uh, ik had al een idee van, je kan ze in plexiglas kopen in China via Alibaba, maar die kostte 300 euro. En dan moest je er 10 afnemen? Nou, dat zit er niet in. En toen ben ik doorgegaan en doorgaan zoeken op veilingkijker.nl. En ja, we, daar stonden dus een paar uiteinden van zo'n uh, staaf ja. in glas. En dat waren de Ikea-lampen die ze jaren geleden hebben gemaakt. En ik heb die bij elkaar gedaan. Ik heb wat opgevuld, en een doek omheen gedaan. Oh. En toen uh, op Facebook gezet met het probleem, jongens, bestel ik een ijstaaf, past die niet in mijn vriezer? Om te kijken of de mensen het zouden kopen. Hè, dat ze ja. geloven dat het echt een ijsdag was. En inderdaad, iedereen zei, kwam het, uh, je kan hem een stuk afhakken. Je kan hem door midden doen. Je kan hem laten smelten zijn. één lolbroek, weet je <laughs> Maar in ieder geval, ze, ze, ze kochten het als zijnde. Want ik heb ik ook nog een kastje hebben. En daar, daar gaan we dus straks nog achteraan. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Michiel, dat, uh, ik kan me dat zelfs nog wel herinneren. Dat uh, die ijswagens uh, de boulevard opreden. Ja, ja. En dan kwam zo'n mannetje met een jute zak. Uh, was dat, ja. Ja. Ja, en met een toeter. Oh. Met de toeter. Ja. En, die, en een staaf ijs. En die liep het pad dan af naar ja, ja. hun strand in. Toeter. Ja. Zo, was, om het allemaal Mensen hadden koud. natuurlijk geen elektriciteit, nee, geen nee. gas, hadden nee. geen licht, niks. Nee. Dus het moest allemaal uh, ja. Ja, met, met ijstaven. Hè. Ja, allemaal gekoeld worden. Ja. ja. En, uh, het strandtentje waar je het over hebt. Ik heb me wel eens laten vertellen dat uh, de, de, de tenteigenaren s'avonds de boel op een bakfiets uh, laden en uh, de tent mee naar huis namen. Klopt dat? Nou, het, het, het werd afgebroken. Soms, uh, heel vroeger bleef die frames staan, dus die houten frames. Het doek werd er afgehaald, al de de hele interieur, de stoeltjes werden opgeklapt... en ergens in een, in een kleine kist... aan de reep uh, opgeborgen. En... Uh... Maar ik denk dat het toen ook al met vandalisme te maken had. Op een gegeven moment zijn ja? ze dan inderdaad gedemonteerd. En dan had je een, ja, een bos hout. En dat werd dan in een grote kist tegen de reep aan opgeborgen. Ja. Maar eigenlijk uh, ja, werd het elke dag weer opgebouwd. Uh, zoals oh. het hier elk jaar doen. moest je ja. met zo'n je, elke, dag, elke ja. dag. Maar er stonden niet zo heel veel toch? Jawel, toch wel. wel. Ja, het, het waren dus niet, niet zulke grote teentjes. Maar op een gegeven moment uh, heb ik uh, iemand van het archief te laten, uh, laten bekijken. Hoeveel er nou waren. Die had het over in het begin dat er zelfs 70 waren. En uiteindelijk hebben ze de, de, de afstanden gekregen die ze dus tot nu, nu toe hadden. nog hebben. Want ik uh, <kwijnt> mijn tentje is dat van J. Kemp. En dat, die stond voor de zeestraat. Ietsje zuidelijker van de zeestraat. Uh, waar nu Mango is. Mm -hmm. Nummer 15. Mm -hmm. En ik ken tante Klaartje. Want, uh, als Clara <kwijnt> en Jean, Ja, ja precies. En aan, of Antje had je er geloofd. Ja. Het waren drie zusters. Hè. Ja, die dreven de tent. Nou, en ja. hun vader hadden dat tentje wat ik dus nu helemaal nagebouwen. Okay. Want uh, zij zit er als klein... Uh, meisje zit er nog op een van die klapstoeltjes op het ja? terrasje. Ja. Heel leuk. Ja. En, uh, en er open zit naast dat, dat is straks ook allemaal te zien in het museum. En dus we hadden geen tekeningen, niks. We moesten het echt alleen maar van de foto's hebben. Dus we hebben dat allemaal proberen uit te kleden. En kijken waar, waar zie ik een frame staan. En hoe hebben ze het dan gefabriceerd en in elkaar gezet. En ik had het geluk dat ik Hans Molenaar als ja. partner had om dat te bouwen. En nou, dat is een, een wonderman, want die, die ziet iets. En die, die maakt een klein tekening. Die zegt, nou, hoe groot moet het dan zijn? En hoe ver moet het aflopen? En binnen de kortste keren weet hij precies hoe dat in elkaar past. Ja. En als Lego. Je kan het straks met een paar handelingen uit elkaar. Kun je het uit elkaar halen. En inderdaad, op een bakfiets kun je het vervoeren. <lacht> ja, maar dat moest toen <lacht> ook gewoon. Ja. En we hebben zelfs, ja, dat is dan het volgende project. En daar was Hans eigenlijk al mee bezig. We hebben nog een oude handkaart kunnen kopen. Hij van uh, Keur de Schilder. Okay. En die, uh, daar is je ook al mee bezig. Dus we hadden ook, en hopelijk kan het nog, als we dus eenmaal in het museum hebben gestaan tot 16 augustus, dan wil ik het absoluut een paar keer op het strand opbouwen. Want leuk, ja, daar uh, stonden ze, stonden ja, niet leuk. in het museum. Hè. Nee, ze moeten eigenlijk op het strand, strand uh, terechtkomen. Ja. Ja. En ik hoop dat dan tegen die tijd ook de handkar klaar is. Dan gaan we met de handkar, <laughs> gaan we met die tent, gaan we naar, het, uh, naar de wurf en dan naar beneden. En dan kunnen we bij uh, Beach Club 10 van Robin Molenaar oh, ja. kunnen we hem opbouwen. Oh, ja, ja. En dus, ja. De, ja, de handkar ja. was loos, hè? Ja, de karavan. Ja, ja, precies. Dus dat ja. heb je ze ook voor de deur staan waarschijnlijk. Ja, die kun je ja. daar. Die je he, daar ja. huren bij het ja. Gasthuisplein daar. Ja. Ja. ja. Maar die zijn, die zijn er niet meer, waarschijnlijk Nee, die zijn, nee, die zijn ja, allemaal... Wel, ik vraag me af of ik überhaupt niet, of ik een toestemming krijg om met zo'n handkar over de straat te gaan. Dus dat ze denken, ja, meneer, wat bent u nou weer bezig? De voddeman, de <laughs> u, u hindert het verkeer. Ja, ja. ja, ja, ja waarom niet? Dat zie je nog wel eens. Maar een handkar ja. eigenlijk nooit meer. Nee, nee. nee. Het zijn en, allemaal en op strand werden ze heel veel gebruikt. Ja. Zat er dan niet een paard voor? Was dat nee, weer wat dat was waren anders? de badkoetsen, mevrouw. Ja, je oh, had de badkoetsen. En nee. ja, ja, natuurlijk ook uh, paard en wagen. Want bij ons kwam Pieter Schillenboer. Ja. En die ja, ja, ja. kwam elke week langs om de schil ja. op te halen. Zag je de groenteman? Ja. Die kwam ook met paardenwagen. Gerrit ja. uh, Bartje met de olie. Ja. Okay, Dan ik heb nog zo met, uh, ja, we ah, ook zo een oude petroleum. Ja. Ja. Maar oké, okay, terug uh, gaan naar de strand. En jullie hebben er nu een gereconstrueerd. Ja, weer. Precies zo in dezelfde. Nou, ik zou hadden toch hun eigen karakter allemaal. Want we, we zagen bijvoorbeeld wel vier verschillende soorten frames. Ja. Maar toen we dus keken naar het tentje van Camp, toen dachten we echt, ja, nee, dit ziet er mooi uit. Het is bijna wat ze in Duitsland zo'n vachwerkhuisje noemen, ja. weet je wel, ja, ja. met die balken en zo. Ja. Het is ja, heel ja, mooi geconstrueerd. Lezer. En hij heeft het zo knap gedaan, die Hans Molen. Nou, dit, het is bijna lego. Het past allemaal in elkaar. He. Je hebt een, he, ik weet niet eens, want ik, ik ken die Timmermans uh, uitdrukkingen allemaal niet. Maar hij maakt dan een gat in de plank. En daar past dan weer precies zo'n zo stift in. Ja. Waardoor het helemaal... Uh, dus prachtig recht en vast zit. En kun je het ook gebruiken misschien? Ja. Eventueel, ja? Hoe doe je? Gebruik. Nou ja, gewoon, gewoon op het strand staan, was het ja, vroeger nou, Ik ga er niets verkopen. kopen. Nee. Het is zuiver om de toeristen en andere bezoekers te laten zien van hoe eenvoudig het begonnen was en om even terug te gaan in de 19, zeg ja. 1925, ja, 1930. Ja, hoe, hoe het was. Ja. Hoe het was. Ja. En het Lien, was dat moeilijk om aan te komen? Nou, ik, ik, heb, ik ben naar... Uh, ja. Ja, nou, ik een beetje de Lappeland geweest. Er is weinig keuze in haar. Ja, en die hadden ja, twee ja. soorten. En één was een beetje stugger, en dat was ecru En de ander was ietsje lichter. En toen heb ik toch met de zware kwaliteit. Tegen het canvas aan. Hè. Ja. Ze noemen het ook vaak linnen. Hoewel mm -hmm. het is eigenlijk 100% Stink. katoen, maar heel dicht geweest. Bij het genootschap en de babbelwagen heb ik wel foto's gezien van die tentjes. Uh, jij hebt die waarschijnlijk ook wel Ja, gegeven, ik heb een hele uh, grote natuurlijk. collectie van. En daar, daar heb en, ik het ook uit en, kunnen putten. He, al en die en, en Was er een bepaald descent of maakt dat niks uit? Uh, op die, daarom vraag ik dat eigenlijk... Uh, het kamp was dat was gekleurd met banen. Of was nou, het... soms hadden ze. Uh, of nee, was het heel het, verschillend? Ik denk dat het allemaal ecru was in het begin. In begin hè? En ik heb het dus niet geïmpregneerd. Dus het, uh, ik kan ook niet met regen gaan staan. Ik hoop daar een oh. beetje geld voor te verzamelen. <laughs> ja. Want dan kun je er ook meer mee doen. Ja. Kijk, nu moet ik echt kijken. Alleen als het niet regent, mooi, als het mooi weer is, weer, als het niet te veel storm, dan kan ik op het strand gaan ja. staan. Maar ik dacht ook van ja, als het dan eenmaal op het strand geweest is, dan staat het daar misschien maar ergens in een hall En, en dan. Ja. Dus ja, je moet het eigenlijk ook kunnen gebruiken voor uh, goede doelen. He, als ja. op bijvoorbeeld het Gassensplein of op het Raadensplein. Oh, ja. ja. He, en en ja. toen dacht ik ook, en dat kwam Imka Drommel en Mark Verstegen tegelijkertijd bijna mee. Je kan ja. er ook een toneelstukje ja. op voeren. Ja. En dan, ik ben natuurlijk ook een theatermens. Ja. Ja. He, en ik, ik zat op denk. denken, je moet eigenlijk een prijsvraag uitschrijven uh, hier onder de Zandvoortse bewoners. Of ze een toneelstukje van een minuut of vijftien kunnen schrijven wat dan in zo'n tent plaatsvindt. Ja. He, dan, eh, rond, met de Wurf uh, samen. Met, met de Wurf bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ik geloof ja. dat het ik ja. iets voor de Wurf wil schrijven. En Mark heeft me al iets, uh, Mark verstegen die heeft al een uh, stuk geschreven, wat heel erg leuk is. Ja. Of een poppenkast en, misschien ook wel voor kinderen. Mevrouw, ik geloof dat er een heleboel mogelijkheden zijn om dat te gebruiken. Ik heb zelfs al iemand gehad die zei: Wij gaan trouwen op het strand. Mogen we dat teentje oh. gebruiken oh. als we ja, wel gaan ja, gaan trouwen? Want dan leuk. kan de ambtenaar achter die oh. toonbank staan. en ja. Wij kunnen met, met dus uh, leuk. Er komen nou. ook allerlei uh, ideeën naar voren. Ja, mogelijkheden genoeg om uh, wat om geld. geld bij elkaar te krijgen. Om ja. te echt impregneren. En ja, misschien ja, nog te ja, verbeteren. ik denk het wel. Want we hebben het nu allemaal uit onze eigen zak betaald. Al het hout En opgehaald. En betaald. Hè? Oh, dus dat is uh, en, uh, ja, voor niks in elkaar gezet. En dat, ik, ik, wilde ook, ik wilde geen subsidie aanvragen. Want dan krijg je mensen. Ja, maar we hebben het liever in de blauwe kleur. En dat moet dan geel worden. Ja, dan moet je, je, nee, je houden nee, aan nee, allerlei regels. Alsjeblieft. Ja, ja. Ik ja. wil het zelf dan doen. En dat ja. is dan, dan heeft men dan misschien twee vakanties gekocht, ja. gekost. Maar uh, dan, uh, dan wil ik dus ja. nog meer dingen doen. Maar dan moet het dus ook echt van andere mensen ja. komen. Hè? En ja. ik had... Uh, Bijvoorbeeld met die badkoets, ik denk dat lijkt me toch ook leuk om nog zo'n oude badkoets ja, na te ja, ja, ja. bouwen. Of een babbelwagen samen met de vereniging ja. de babbelwagen. Hè? Het ja. is een... En dan uh, een badkantoortje samen met de Wurf, want die hadden het over dat ze zo graag iets wilden doen met wassen. Nou, het mooiste wat je op het strand was uh, om te zien was de badvrouw die uh, gebruikte badkostuums ging wassen in zo'n tol en dat werd dan opgehangen. <lacht> dus, en daar heb je ook zo'n badkantoortje voor nodig. Ja, ja, dus dat, en ik dacht dan ook van, dan kun je zo'n badkoets maken, kroon van vis. Ja. Ja. Ja, dat, dat was ook zo bijzonder. Want je, je bent ergens mee bezig. En het lijkt wel alsof het van bovenaf geregisseerd wordt. En die laat me gewoon mensen die ik jaren niet gezien heb. Die, die laat me ik me opeens gaan, ontmoeten. Ja. En Kroon, die staat, uh, ik sta bij, bij Peter Verstegen bij Pieter Lip. De deur gaat open en er komt Kroon. En ik had net een, een vraag voor hem. Ik zeg: Kroon, als ik nou zo'n badkoets ga maken. heb jij dan een paard voor me? Ik jongen natuurlijk, heb ik voor jou een paar. Hij zegt, en dan nog een ander ding. zeg laat me nou even uitpraten. Ik ben even bezig om het tentje uit te leggen. En ik zeg, en wat wil je nou zeggen, Kroon? Hij zegt, nou, ik ben voorzitter van de Strandkorrels. En uh, uh, dat, uh, wat jij dacht maken, dat past helemaal bij onze doelstelling. Dus uh, ik ga je sponsoren. Nou, dat is allemaal Nou ja, Kroon heeft tuigpaarden, dus. Ja, Daarom? Ja. En, en, en het hoeft dat niet elke dag te gebeuren. Maar om dat gewoon een keertje heel mooi op video te zetten. Ja. Hoe dat dan ja. ging. En iemand die dan inderdaad de zin... Want ik heb eigenlijk geen idee hoe dat dan ging. Ik heb dat paard ging er dat water in. Ik denk dat hij dan draaide en dat hij naar achteren ging. Want dat had dan zo'n trapje waar je dan af moest gaan. Het moet gedraaid worden. Ja, hij kon niet achteruit lopen. Want het trapje moet naar de zeezijde zijn. Juist, ja, en dan ging de luifel naar beneden, want oh god, als je toch maar een stukje enkel. Dus dat is toch wel leuk om dat een keertje dan... Uh, en te beleven. Hè, ja. Dat een paar mensen dat misschien die zeggen... Van, nou, daar heb ik er wel een, een 100 euro voor nodig... om dat een keertje mee te maken. <lacht> ja. En dat dan uh, dus te gebruiken... en dan op video te zetten, op foto te zetten. Dat je het voor de eeuwigheid in mooie kwaliteit kunt laten zien... hoe dat dan was. Ja, maar, je maar sowieso. Je, je zou het natuurlijk ook als attractie op strand kunnen gebruiken. Ja. Dus ik promotie. denk dat wij straks de enige zijn in Nederland... de hele wereld... die zo'n oorspronkelijk oud nog hebben. Ja. Weet je wel. Dus die ja, denk in een bad... Badkoets, ja. ook, ja. Je kunt het laten zien. Ja. Ook hoe het werkt. Ja, en zo'n babbelwagen is een hele open wagen. Ja. Dat is de ja, van ja, het ja. Maar ik, ik denk, nou, er heb je vier elementen. Je hebt een strandtintje, je hebt een, een badkoets, je hebt een badkantoortje en een babbelwagen. Als je het op dat desolate Van Venemaplein zet. Oh, oh, ja. om, om de mensen te laten zien wat voor een strandmeubilair er vroeger was. en je zet daar bijvoorbeeld kunstenaars in met hun, met hun werk. Hè, een beeldhouwer en ja. een, een, een paar schilders. dan kunnen ze, de mensen kunnen genieten van de buitenkant. en meteen kun je als artiste stimuleren om hun werk te kunnen aanbieden te verkopen. En je hebt een attractie erbij op een Ja, op een, op een, op een, op een plein. Waar Verloren plein. Ja, ja, precies. Ja. En ja. ik geloof dat, dat dat, hebben ze toen ook wel opgepikt. Want ik heb zo'n jaar of twee geleden had ik dat idee van uh, dat zou het misschien kunnen zijn. En toen overleed mijn moeder had ik helemaal geen zin om daar zo'n tent te bouwen. En dit jaar dacht ik van ja, nou, deze winter van uh, hier moeten we dan een keer aan beginnen. Ja. En Leuk toen idee, uh, bleek hoor. dat heel precies op uh, ja. die tijd niet tentoonstelling, tentoonstelling had over het ja. strandleven. Dus, Praat ik niet te veel, jongens. Nee, joh, nee daarom nee, zit je hier ook. Ik wil het uh, nog even over het interieur hebben. We hebben het oh, gehad ja. over het latwerk. Ja. En, en ja, dat, dat was Hans uh, Molenaars' Wat Zapathia, stond he. daarin zo'n ja. tent? Nou, je had een, een toonbank. En in die toonbank, wat ik van Tante Klaatje hoorde, daar had je dan de, de petroleumstelletjes. Die stonden daar eigenlijk onder. Maar ik ga ze natuurlijk niet eronder zetten. Ik ga ze erop zetten. Want ze hadden constant heet water voor koffie en thee. Ja. Mm -hmm. En je had daar uh, kogelflesjes. Je had er vooral heel veel soorten uh, limonadesiroop. Dat was ook mm -hmm. een klus om die dezelfde vormflessen nog te kunnen kopen. Want die waren heel dominant op die, uh, op die foto. En ze verkochten die, uh, die blikken... Uitblikken ook, weet je, van met koek. Met koek, koek. Uh, ja. Gevulde koeken, rollo's, gevulde koeken, ja. koeken ja, ik heb ze al een paar ingekocht, ja. dus die ja. moeten ook uh, liggen. Ja. En uh, omdat Camp, dat waren hele uh, grote ondernemers, want die hadden niet alleen maar twee of drie strandtenten. Ze hadden poppenmoeken, ja. dat kleine snoepwinkel. Ja, ja, uh, van de stations. Ja, is, dat was ook voor een camp, hè? Ja. En ze hadden kolen. Ja, oh, dus ja, die waren in ja, de winter ja, ja, ja. En ik weet niet wat ze allemaal deden. Dus uh, ik, ik heb dan nu ook de, de mogelijkheid om te zeggen: ja, maar ik ben niet zomaar een strandtenthouder. Ik ben poppenmoeken en ik heb snoep. Dus dit, dat snoep wordt ook op strand verkocht. Weet je wel. Dus ja, ja, ja, ik heb een ja, ja, schaaltje. Ik okay. heb pagadigjes en een zakjes en zo. Ja. Meteen even een ja. vraagje: kun je nog spullen gebruiken? Dan kan je meteen een oproep ja, doen. Als iemand ja, nog wat heeft ja, staan. Ja, ja, wat je zoekt, nog, of ben je wel compleet? Dus ik ben ja. eigenlijk compleet. Ik had nog een lange tijd. Ik dacht: hoe kom ik nog aan oude melkflessen? Maar ik heb. Uh, van Hilly uh, Weber nee Keur Edwin Keurzenvrouw. een yeah. schat van de meid. Die heeft mij ook zo geholpen. Net als Henriette Brokmeijer. En, en noem maar op. Ik, ik moest ook een hele lijst gaan maken. Ik moet <laughs> wel aan de honderd komen. Ja. Van mensen die me allemaal geholpen hebben. En dat vond ik ook zo'n leuke ervaring. Eigenlijk. Maar uh, ik had een liter fles melk wilde ik nog hebben. En die heb ik dan uiteindelijk van mijn broer gekregen. Okay. Maar ik geloof dat ik eigenlijk alles heb. Okay. Want ik ben toen in februari begonnen. En ik heb een goede speurneus om uh, dingen uit die tijd werk, nog. Ja. Blikken heb ik ook nog. Uh, ja, die grote verkade blikken. Ja. Ja. En dat uh, met koffiethee. Noem het maar op. Die heb ik allemaal al bij elkaar kunnen. Ja. Goed. Nog even het interieur. Om een beetje af te ronden ook. Want we gaan een beetje naar de, het einde van het eerste uur. Uh, het interieur. Uh, waren er ook stoeltjes waar mensen konden ja. zitten? Ja. Godzijdank. En... Uh... Ik had uh, op een gegeven moment, ik wil ook nog gaan uh, kijken, het zijn dan uh, bistro stoeltjes hè, die je uh, makkelijk in kan klappen. Ja. Want ik dacht ook, ja, je moet ook praktisch denken. Want ze hadden dus die vierkante houten tafeltjes, maar die kun je niet kwijt op zijn handen. Nee. Dus ik dacht, die bistro tafeltjes hadden ze ook, soms en die kon je opklappen. En dat, ja. had ik, dat zag ik op de foto had uh, familie Kempen ook, dus okay. denk, opgelost. Hm. En dan heb ik wel, omdat je vaak ook een combinatie ziet. Het was eigenlijk af en toe een bij elkaar geraakt zootje of zo'n tent. Want we hadden een oud kastje hier en een oud krukje daar. En in ieder geval uh, was dus een combinatie van uh, twee rotantafeltjes. En dan ook van die rotan stoeltjes eromheen. Okay, dus ik heb ja, een, een combinatie van rotan ja, ja. en van die metalen stoeltjes, ja. die bistro stoeltjes. Ja. Ja. En op het internet vond ik dan Egge in de buurt van Aadzen. En die zei, meneer Drommel, ik ga ze voor u maken. Wat voor oh. kleur wilt u ze hebben? <laughs> ik zei, nou, uh, uh, doet u maar de uh, donkergroen. Hij zei, ik zei, wat kost het? 7 euro betaalt u. Ja. Ja. <laughs> Mooi. Leuk. Doen we het voor. Ja. Ja. ja, leuk. Heel leuk. En ik heb ook uh, melkbusjes kunnen kopen: eentje voor, uh, voor de gewone melk en één voor de -melk. Oh. melk Ja, ja, ja. Leuk. We moeten gezien de tijd, uh, eh, we gaan goed. er zo uit. We moeten gewoon komen kijken in het museum. ja, dat moeten we Alsjeblieft, zeker. ja. En de 26e is dan de opening, en dan, ja. dan kost het ook niks. En dan. Uh, ja, vanaf, te, vanaf dat tot 16 augustus kun, kun de mensen kunnen mensen komen, komen kijken. kijken ja. En ik ben ja. er af en toe ook om uh, wat uit te leggen. Oh, dat is leuk, leuk. ik wat weet. ja, ja? Dankjewel uh, ja. voor je enthousiaste verhaal. He? En ik okay. hoop nog een keer terug te komen als ik wat uh, anders ja. maak voor jullie. Ja. Goed, het is het einde van het eerste uur. Wij gaan eruit uh, met uh, uiteraard een, uh, een muziekje. En dat uh, wordt dan uh, Barry White, Just The Way You Are. Zo is dat, Just The Way You Are.